Maar zo wacht het wel, Alzo is de wet onze tuchtmeester geweest tot de Messias, opdat wij daar het geloof zouden, door het geloof zouden rechtvaardigen, Zodat de wet onze tuchtmeester geweest is om ons voor de Messias te bewaren, zegt de Leidse vertaling. Dat is al een heel stuk beter. Dat woord tuchtmeester kunnen wij vinden in de Strong's Concordance en is... Pedagogos, Daar komt het Nederlandse woord van onderwijzer vandaan. De Torah is dus geen tuchtmeester, maar het is een pedagogos. En in de tijd van de Grieken was een pedagogos iemand die de kinderen bewaakte en naar school bracht naar de meester. Dat was zijn taak. Hij was een servant. Hij was een servant die de kinderen beschermde en ze meenam naar de meester. Dat is de Torah. Het is geen tuchtmeester. Maar het is een pedagogos. Pedagogos. Daar hebben we tuchtmeester van gemaakt. Want dat komt beter uit. Nee. Als wij onze zonden niet wisten. Dan hoefden we ook niet naar de, naar, naar de meester toe. Maar juist omdat we de Torah hebben. Worden we door die Torah. Beschermd. En geleid naar de meester. Waar wij vergeving van. Onze Torah-overtredingen vinden. Of kunnen vinden. De pedagogos, de dienstknecht, de Torah bracht de kinderen tot de meester. Heel belangrijk. Yeshua was ook geboren onder de wet. Als mens. Hij heeft... Er zijn erbij die zeggen, Yeshua heeft alle 613 geboden van de Torah onderhoud. Dat is een leuk. Hij was geen vrouw, dus hij alle vrouwelijke geboden onderhield hij niet. En ik kan dat ook niet. Ik woon niet in Israël. Ik ben in Sodom en Gomorra. Wat allemaal onrein is. Als ik in de trein ga zitten, dan weet ik niet of de vrouw die daar voor mij gezeten heeft vloeit of niet vloeit. Ik ben dus onrein. Ik leef in een staat van onreinheid. Maar ik wil het wel zo goed mogelijk doen... ...om dan toch zo zuiver voor Yahweh te zijn als het maar mogelijk is. Maar het is in deze wereld onmogelijk. Dat ben ik maar me niet eens. Tuurlijk is het, maar we kunnen het wel proberen. Want ik, mijn liefde voor Abba bewijs ik in dit. Als hij me lief heeft, dan onderhoudt hij mijn geboot. En hij weet dat, want hij weet dat ik mens ben in Sodom en Gomorrah. Hij is geboren onder de wet... Maar toen de bepaalde tijd verstreken was, heeft Elohim zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, gebracht onder de Torah. Opdat hij hen die in de macht der wet waren, zou loskopen en wij het zoonschap zouden verkrijgen. Romeinen 7 vers 1 zegt dat de Torah heerst over u, zolang u leeft. In de brief van de gelaten, daar staat ook geschreven, dat de Torah vloek genoemd wordt. Allereerst wil ik u lezen uit gelaten, daarvan het eerste hoofdstuk. Gelaten het eerste hoofdstuk. Nee, vierde hoofdstuk. Oké. Okay. Gelaten het vierde hoofdstuk. Dat wordt ook altijd aangehaald. Gelaten vier. En daarvan het... Even kijken. vers. Maar toen gij als van Elohim niet kende diende gij, die gij diegenen die van nature geen Elohim zijn. En nu, als gij Elohim kent, ja veel meer van Elohim gekend zijt, hoe keert gij u weder tot deze zwakke en armzalige beginselen, welke gij wederom, wederom van voren aan wilt dienen? Ze dus halen dit, dit vers 9 halen aan. Liften ze er zo uit. En dan zeggen ze: Als u daar naar terug gaat, dat is een miserabele, nare toestand. Die Torah. Daar moet je nooit meer ondergaan. Maar dat staat er helemaal niet. U mag daarom nooit meer één tekst aanhalen. Mensen komen naar me toe. En dan halen ze één tekst aan. En dan zeg ik: Waar staat dat? Nee, maar ja, daar en daar. Paulus zegt: Nee Dat zegt Paulus helemaal niet. Paulus zegt. In gelaten 4, dan zegt hij, voordat u van Elohim gekend was. Dus u was een heiden. Want als u Elohim kent en hem aanneemt, dan ben je geen heiden, meer, dan ben je een israeliet. Maar voor die tijd was u een heiden. Dus alles wat u voor die tijd naleefde, dat was miserabel, naar en akelig. Daar moet u niet naar terug, zegt Paulus. Hij heeft het helemaal niet over de Torah. En de hele brief aan de gelaten, die wordt, daar worden zes of zeven versen uitgesleurd. En die worden dan voorgehouden. Voor in de Messias is er nog besnijdenis, nog onbesnijdenis, dat van enig waarde is. Zie je wel? Je hoeft niet besneden te worden. Dat is zo weer een vers wat we uitlichten. Want als we het in context lezen, dan staat daar: als je je zaligheid wil verdienen, dan is dat waardeloos. Totaal waardeloos. Je kan je zaligheid niet verdienen met maar één of duizend mitswaarts te doen. Uw, uw verlossing is in Mashiach Yeshua. En niet anders. Als we dan lezen. In Galaten uh, 2. Gelaten 2 vers 15. Gelaten 2 vers 15. U kent het hele verhaal. Paulus die en Petrus die hadden even een meningsverschil. Wij zijn van nature joden en niet zondaars uit de huidige. Heidenen zijn zondaars, ja, maar uit natuur zijn wij joden die niet zonder. Wij, wij houden het door aan, ja toch? Heidenen doen dat niet. Toch wetende we dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit het werken der wet. Maar door het geloof in Mosiach. Zo hebben wij ook Mosiach Yeshua geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van de Messias. En niet uit werken der wet. Daarom dat uit werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Geen vlees gerechtvaardigd wordt. Dus waar gaat het nu eigenlijk om in, dit hele, in het hele gelaten? Over verdienen van uw behoud of Yeshua aannemen voor uw behoud. Daar gaat het over. En als u het allemaal zelf wilt doen, dan kan je zoveel Torah-geboden onderhouden als je wil. Je kan je jaren 17 keer per week laten besnijden. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Het kan niet. Het is onmogelijk. Want de besnijdenis heeft alleen maar te maken met het verbond dat met Abraham gemaakt is. U moet besnijden zijn, zeiden de lieden in Antiochieën, volgens de wet van Mozes. Daar bedoelen ze mee. U moet besneden zijn volgens de, leer, de leerregels van de rabbijnen. Als Paulus het heeft over de werken der wet. Dus het is de enigste, het enigste waar dit woord gebruikt wordt. De werken der wet. Dan heeft hij de werken der wet van de rabbijnen in hun hoofd. Als jullie je levenswaarder willen verdienen. Om doen de werken der wet van de rabbijnen. Neemt u maar de Essenen. Die waren daar in, in Jeruzalem Daar in de... ...in de Judean Desert. Daar zijn geschriften van gevonden... ...dat deze mensen die, die mikwaarden zichzelf misschien wel zes keer per dag... ...die waren hard bezig met de werken der wet... ...maar met welke wet waren ze bezig? Met hun eigen wetten, eigen voortschriften, eigen dit... ...morgens dit, ween wassen, middag dit, dan... ...daar waren ze mee bezig. Paulus zegt, als je bezig bent met deze werken van hun wet... ...want door geen één wet wordt de mensen rechtvaardigd ...u wordt niet gerechtvaardigd door de wet van de gereformeerden... Van de Rooms-Katholieken, van de rabbijnen, van de Essenen, of de Torah. Geen één wet, waar houdt u? Ja, hij zei, nee, ze, nee, nee, nee. als je het niet doet, volgens Mozes. Sorry, dan hoor je er niet bij. Weet je waarom? Want Gamaliel en al die andere heren, die leren dat. Om de zaak goed bij elkaar te houden. Als u niet hier komt bichten, en niet 7 heel Mary zegt en, en 50 euro betaalt, dan kom je er niet. Want wij hebben de sleutel. Die hebben wij. Want wij hebben van God de monopolie gehad op de redding. En wij mogen nu uitgaan wie er ingaat en wie er niet ingaat. Dus, als uw broeder of uw zuster in het Walhalla zit, ja, komt u 5000 euro betalen en wij zullen voor u bidden. En dan bidden we ze van het Walhalla into de hemel. Geen probleem. Hetzelfde systeem. Maar daar klopt niks van. En dan lopen we allemaal te zeggen. Ja Paulus zegt dit. En Paulus zegt dat. Hij zegt. U moet elkaar niet veroordelen. In hoe u de nieuwe maan houdt. En de feesten. Want het zijn allemaal schaduwen. Van dingen die gaan komen. Oh zie je wat is een schaduw. Het hoeft niet meer. Zegt Paulus niet. Hij zegt. U moet elkaar niet veroordelen hoe u het houdt. Als u op de sabbat. Helemaal geen eten wilt koken. En alleen maar. Ja, wij wil dienen in gebed. Dan mag u dat doen. Wie zegt er dat ze dat niet mag doen? Ze staan nergens in de Torah. En als ik zeg. Nou dat vind ik uh, voor mij een nee. Ik doe het andersom. Ik doe de hele morgen Torah study. En dan ga ik even in de middag een stukje slapen. En dan ga ik, uh, word ik wakker. En dan prijs en loof ik ja, wij en zo. Nou dat is ook goed. Maar als ik tegen u zeg. U bent geen goede Israëlit. Want u steekt geen kaasje aan. Nee, dat mag niet mevrouw. Als u niet doet volgens de wet van Mozes. Dan komt u er niet. Kaas aansteken. En doekjes over het hoofd. En ja dat moet allemaal. Want anders kan u niet behouden worden. Paulus zegt laat niemand u uh, beoordelen. En veroordelen. Hoe u de nieuwe maan. Het feest viert. Het staat duidelijk in de Torah dat op nieuwe maan mogen wij niet kopen en verkopen. staan staat in de Torah. Want ze zijn allemaal schaduwen van alles dat nog komt. Niet alles dat geweest is, maar het komt allemaal nog. Daarom moeten wij daar in uh, uh, rehearsal, oefening. Ik zal je vertellen, in Hoek van Holland, toen ik jongen was, hadden we uh, koning in de dag. Drie weken of een maand voor Koninginnedag. waren we één met de rooms-katholieken en de hervormden en de openbare. En... want dan gingen we met z'n allen repeteren voor het. <coughs> Wilhelmus te zingen op 30 april. Ja. En de heer Nijland van de openbare school, die was de dirigent. en die sloeg met die dingen op. En jullie kennen er niks van. je bent allemaal uit de maat, je moet op mij letten. En wij gingen repeteren voor vier weken achter elkaar. omdat Wilhelmus uit volle borst. Op 30 april mee te kunnen zingen met de burgemeester en de politiegenten en de wimpels en de rode vlaggen en noem het allemaal maar op. Hè? Maar ik zal u denken, op 30 april, nou, fantastisch. Zo moeten wij repeteren met de feesten. Kunt u de inhoud van Pesach en van, van Pascha en van ongezuurde broden en de Eerstelingen en Shavot en het trompettenfeest en Yom Kippur. Yom Kippur is alleen maar voor Israël. Het is niet voor de heidenen. Dat is in de kerk wel zo misverstaan. Weet u dat allemaal? Wij moeten op de juiste tijd aantrekken, de aantreden, zegt, zegt Abba Yahweh. Dit is mij Moadim. Moad is een vastgestelde tijd. Nee, zeggen we in het Massiaanse joden Wij houden de kalender van de rabbijnen. En uh, jullie doen moeilijk, want jullie willen doen volgens de Aviv. En jullie willen... Problemen. Maar als wij het niet doen volgens de regels van Abba Yahweh, kan er wel eens een groep te laat zijn bij een maand. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Want al de, al de dingen zijn geschied op een moed, op een feest. Yeshua is gestorven op Pascha. Hij was in het graf voor drie dagen om de zonde af te leggen, zodat wij konden ...reizen met hem op de Eerstelingen tot een nieuw leven. Ja? Dus we hadden het feest van de Eerstelingen. Shovel. Toen heeft hij ons de ruach in meerdere maten gegeven... ...want hij wist dat in AD 70 de tempel weg zou gaan. Bij de Mount Sinai hadden we alles external gekregen. We hadden een externe tabernakel. We hadden een externe wet die op tenen stenen tafelen geschreven was. Alles, we konden naar Yahweh's huis... Maar in handelingen 2 wist Abba Yahweh al dat hij gaat verwoest worden. Dus toen werd alles intern. Wij zijn nu de bouwstenen van deze geestelijke tempel. Ja, wil in ons hart wonen. Dat moeten we eerst schoonmaken, zegt hij, anders kom ik niet. Ja. Dan moet alle vuil moet eruit, dat moet met bezig me gekeerd. Baal moet weg. God moet weg. Als je het helemaal met bezig me gekeerd hebt, dan kom ik wonen. Met de Ruach en mijn zoon in je hart. En dan mag u vanuit het hart, vanuit jouw tempel persoonlijk en als collectief Israël mij weer aanbidden ja, met uw gebeden. Zodat ik uit uw gebeden de geur en de reuk krijg van u wil mij dienen. En dan hebben we daarna het feest van de trompet. Want de doden zullen opstaan. En de trompet zal, de shofar zal luiden. Oh, maar deze dag hebben we nooit wel geweten. Ja, maar waarom? Paulus zegt in 1, nee, in 1 Thessalonians 5. Broeders over deze samenkomsten. Over deze moadien. Daar hoef ik jullie niet over te schrijven. Dat weten jullie uit je hoofd. O, dat hoor je uit je hoofd te weten. Dat jullie niet in het donker zijn. Want dat zijn jullie niet. De wereld zegt wel wij weten daar niks van. Maar u zijt alle kinderen van het woord. En van het licht. Genesis 1. Laat hem licht zijn en het licht. Hebben we dag genoemd. Hij zegt nee, niet kinderen van het woord, kinderen van de dag. Kinderen van het licht en kinderen van de dag. Dat is Yeshua. En we weten van Paulus dat op deze, op deze Yom Teruah. Dan heb je daar weer het eerste van het jaar van gemaakt. Daar moet hij ook van af. Rosh Hashanah. Avivon is de eerste van het jaar. Volgens Abba Jawa Wie zegt dat het hoofd van het jaar en Waar vind ik dat in de Torah? Ik vind in de Torah alleen maar dat Jahwe tegen Mozes zegt: dit is de eerste maand van het jaar. Inderdaad. Aviv 1. Dat staat in Genesis 11 en 12. Want in de maand van Aviv bent u uitgetrokken. ja van de boom. Ja, vieren we Maar het is niet het eerste van, de, van, van het jaar. Aviv 1. Ja, want in Aviv bent u uitgetrokken. Dus in Aviv begint de verzoening. Niet in Rosh Hashanah. Nissan. Okay. Ja, dat, dat, is een, dat is een andere benaming. De Bijbelse benaming is Aviv. Aviv en Nissan is een en dezelfde maand. Ik, ik was in Bergen Belzen. Ik was in Bergen Belzen in het kamp. En daar stond: Dit kamp is verlost op de 14e van Nissan. Huh? Ja, dat is geen uh, coincidence. Op de 14e van Nissan. Maar Abayaba zegt duidelijk: Avivan is de eerste van het nieuwe jaar. En we weten vanuit de tijd van Mashiach, van Idesheim, van Flavius Josephus... ...van de geschriften, hoe deze maand gezet werd bij de Aviv. Want Aviv is, is de, de graan van de eerste gerstoost. Dus Yahweh die stelt bij zichzelf de seizoenen aan. Dus we weten, we komen nu in de laatste maand. We hebben de, we hebben de nieuwe maand gezien... We gaan 28 dagen tellen en in de tussentijd kijken we of er genoeg aviv is, genoeg gerst, gersteoog, zodat we op de 16e van aviv het wevenoffering kunnen brengen. Is er helemaal nog geen gerst? Oké, okay, dan wachten we nog een maand. En dan de volgende nieuwe maand Als er genoeg, dan doen we het. nee zeg jullie dat doen we niet. Wij doen de kalender van Hillel de Tweede. Nu komen ze erachter. Nu komen ze erachter dat die kalender van Hilal de Tweede helemaal niet van Hilal de Tweede was. Maar we hebben een rabbijns gewoonte gebruikt. Dat als je nou iets echt populair moet maken. Dan moet u niet zeggen dat is van mevrouw zo en zo van Antwerpen. Want die kennen ze niet. Dan moet u zeggen dat dat van Hilal de Tweede is. En dan geloven ze allemaal. Daar komen ze nu achter. Wat wil je vragen? Ja dat doen, dat doen ze in Israël. Nee, wij hebben, hebben Machias, uh, beleidende Nazarien Israëlieten die in uh, uh, Israël wonen en die zoeken op de tijd wanneer het aangewezen is naar die Aviv van die gest. En die zeggen dan tegen ons, ja, we hebben de avief, hebben we gevonden in zoveel grote mate. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, Want dan is het niet klaar. Dat weet u, dat weet u, dat weet u misschien twee of drie weken. Voordat het a 1 is. Ongeveer. Want u moet het vinden. tussen de laatste nieuwe maan. En de volgende nieuwe maan. Nee. nee dat is niet te brein. Want we kunnen zien in, in de natuur. Dat de ene, de ene uh, seizoen. zijn de lelietjes er een maand vroeger dan de andere. Dus daar zet Yahweh. Die hele natuur. die houdt hij in beweging. Dus wij hoeven dat allemaal niet uit te rekenen. Wij moeten gewoon hem de natuur laten adjusten, zouden wij zeggen. Hier is adjusting de natuur. Hij past dat aan. Ja, nou dat geeft toch niet? Nee, want volgend jaar is het weer anders. Is het weer terug. Daarom hebben we, één keer in de tijd hebben we dat... De, dat de Joodse kalender er een maand bij doet. Maar de Aviv kalender doet dat niet. Maar het volgende jaar zitten we wel weer allemaal bij elkaar. Geef een teken één of twee dagen. Ja, ja. Er zit, er zit, er zit er, als je dat, dat uitrekent, dan kan de Joodse kalender met de Aviv kalender wel eens op de gelijke tijd zijn. Maar dat kan ook wel gebeuren dat ze er of twee dagen naast zitten of een hele maand. Want ze gaan niet bij de Aviv. En dat was in de tijd van Yeshua en niet alleen dan de gewoonte. Dat de Aviv moest gezien worden en dan zetten we de eerstvolgende nieuwe maand. Zo was, was de gerstoogte niet, nou dan we er gewoon een maand bij. En zo werd de seizoenen aan elkaar aangepast. En het volgend jaar was het weer helemaal terug. Want dan was het, laat we zeggen, vroeger of later. Het is wat, de de gerst was nooit hetzelfde. En zo is het vandaag aan de dag ook. Ja. Verwarring is het niet. We zijn verwart. Als we gewoon bij, teruggaan naar het systeem zoals het gebruikt werd in de dag van Yeshua. Want dan kwamen de mensen en zeiden: zeggen, ja, wij hebben de Aviv gezien. En daar werden drie getuigen afgeleverd bij het Sanhedrin. En het Sanhedrin zei dan: nou, oké, okay, we hebben drie getuigen. Nieuwe maan gezien. Die gaven dan een teken. Dat op de Olijfberg werden de vuren aangestoken. En dan verder werden de vuren aangestoken. Zodat heel Israël wist bij de vuren. Nieuwe maan. Ja. Ja. Nu zijn we niet in het land. Maar. Maar. De... Herstel van alle dingen is aan het hand. Juda ging altijd vooruit in het gevecht. En Juda, er is al een hele kleng van Juda daar. En ik weet dat er al eerstelingen uit Ifraim, die zijn daar ook. Er zijn mensen die zeggen, ja wij willen dat verantwoordelijkheid wel op ons zijn, Want we zijn nu in Israël. Dus Israël, dat nu terug is in het land. Wil Ifraim en Juda in de diaspora alvast gaan leren om te repeteren. Zo gaat het als Yeshua komt zijn. En het is belangrijk dat wij natuurlijk wel vaststellen wanneer we uh, het Loofhuttefeest gaan vieren. Want, waarom is dat belangrijk? We zien vanuit de eerste uittocht dat Israël ging van Ramses naar Sekot. Oké. Okay. Ramzes voor ons staat voor Egypte en voor de wereld. Dus Israël ging de wereld, ging Egypte uit... en de eerste plaats die ze waren was Sakot. Oké. Okay. En toen van Sekoot gingen ze verder. Dus wij zien dat zo, dat als wij de tekenen van de tijd... allemaal voor ons in vervulling zien gaan. Een van de grote daarvan is, als wij zien... ...dat Israël dat altaar mag plaatsen. We hebben het er al meer over gehad. Ja? Dan weten we dat er 3,5 jaar van, van de uh, verdrukking begonnen is. De eerstvolgende Pesach houden wij Paso. En daarna gaan we naar onze plaats van Sekoot. We hebben het daar vanmiddag over gehad. Dus u moet vast gaan stellen... ...waar gaan wij Sekoot vieren? Kijk, en dan is het natuurlijk belangrijk dat we er allemaal zijn op de juiste tijd. Nou, ik denk dat Abba jaarwegen nadag zal zijn. En dat de Joodse en de Aviv kalender misschien wel op dezelfde dag vallen. Laten we het hopen. Of we krijgen allemaal als ons verstand dat we naar elkaar gaan luisteren. En in stedt maar zeggen van, zo is het en we veranderen er niet. Want Hillel heb ik het gezegd. Moeten we ook zeggen, nou die Hillel, daar moeten we vanaf. Want we gaan nu terug naar het land. ...en de Bijbelse voorschrift... ...want ze zijn het er allemaal mee eens... ...dat die aviv... ...dat is de Bijbelse manier... ...want anders zou het... ...niet veranderd hebben moeten zijn... ...maar omdat eerder Israël verstrooid werd... ...in de diaspora... ...heeft Juda gezegd... ...ik ken, ik ken daarin komen. ...we zijn nu niet meer in het land... ...hoe doen we dat nou met die feesten... ...nou, dat doen we gewoon zo... ...onder die en die kalender... ...want we zijn toch in de diaspora... ...ja, ik kan dat begrijpen... ...dat was een goede oplossing... ...voor die tijd... Maar nu de herstel van alle dingen plaats aan nemen is, moeten we dat ook weer herstellen. Toch? Langzaam maar zeker. Maar we moeten elkaar niet de stof over afsnijden. Opdat hij hen die in de macht der wet waren zou loskopen en wij het zoonschap zouden verkrijgen. Waar is het zoonschap? Welke is er zijn, welke is de aanneming tot kinderen? De aanneming tot kinderen is in Israël. Die ons tevoren voororineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. De waarheid is de Torah. Daarom zei ik vanmorgen al, ja bij die jacht in de hemelen, want hij ziet zijn kinderen langzamerhand terugkeren. Als u een vader bent of een moeder, dan wilt u niets anders dan dat uw kinderen. In de waarheid wandelen. U wil dat ze van Amerika terugkomen. En aannemen wat u als waarheid ziet. Zoals u dat hebt geleerd uit de schrift. Dat wil onze Abba ook. Toch? Want hij wil dat wij met hem aan tafel zitten. En dan komen we daar met ons bokje. En we komen daar met ons duifje. En we komen daar met ons wijn. Dan mochten we allemaal van mij eten. De priester eten, die aten niet alles op. Hé, hey, wij mochten aanschrijven. Van ons tiende mochten wij mee eten. Ja. En, zegt hij, met tabernacles zal je feest vieren. Niet met lange gezichten gaan zitten van jongens, jongens. Nee. He? Feest vieren. Er was een dame bij ons in de gemeente en ze, ze zegt, ik vind het zo fijn om een nazariet Israël te zijn. Ik zei ja, waarom? Ze zeggen: ik mag een heerlijke relatie wijn drinken. Ik zei je mag er wel twee. Ja toch? En uw wet, uw Torah is waarheid. Waarom dan de Torah? Maar ik wist niet wat zonde was dan door de Torah. Ik zou de begeerlijkheid niet kennen indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. Romeinen 7, vers 7. Maar wat is dan zonde? Een ieder die, die zonde doet, die doet ook ongerechtigheid. Want zonde is ongerechtigheid. Hier komt het woord. Anomia. Zie je het? That is violation of the law. Overtredingen van de wet. Ongerechtigheid is overtredingen van de wet. Dus als u de wet overtreedt, dan zondigt u. Zonde is dan. Niet het Sabbat vieren, de hoogtijddagen niet doen, de spijswetten niet doen, eten van varkensvlees, genalen, oesters, ham, noem het allemaal maar op. En ja, zelfs het optuigen van kerstboom. Moet je nou helemaal van Nieuw-Zeeland komen om ons dat te vertellen? Ja, want er zijn een heleboel mensen die dat niet weten. Want, in de Torah staat, in Jeremia 10, vers 3, dat dat een inzettingen van de volk is: ijdelheid. Heidenen de doen dat. Dus als u door de straat. Ja, meneer, u zucht diep. U zucht diep. Mijn moeder zegt, maar het is zo gezellig. Ja, het is maar puur heidendom. Ja, maar zo'n klein krantie, dat geeft toch niet? Want in Israël met Ganoueka hebben we ook al kleine soort pompjes die we in de, toch? Klein, want we willen Want we gaan allemaal vergaat worden in het wereld. In de wereldregerie rond de kerstboom. Want in Singapore staat hij, in Kuala Lumpur, en noemen ze het allemaal maar op. De kerstboom is onze focal point. Nee, zegt Abba Yahweh, dat is heidendom. Mag je niet mee aan meedoen. Als je Israël bent, kerstbomen zijn uit. Hier is uw bewijs: The Christian Sabbath. Moet u lezen. Ken kan u lezen, hè, Engels hè. De genuine offspring. De genuine. Hè? Dus de echte. De echte offspring of de union of de gemeenschap tussen de Ruach Hakodesh en de katholieke church, his spouse. De Ruach is vrouwelijk. Voor de Rooms-Katholieken is die mannelijk. Je kan niet zien dat de een en dezelfde Ruach niet is. Hè? En in deze documenten vallen ze aan, de protestantse kerken... En zeggen ze, jullie protestanten, jullie hebben altijd lopen vertellen dat je zo schriftgetrouw en zo schriftvast bent. Maar zeggen ze, dat kan niet, want als je dat zou zijn, dan zou je de Sabbat moeten onderhouden, want dat staat in de schrift. Dat hoeven wij niet, want wij zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de union tussen de Heilige Geest en de Kerk. En wij hebben de sleutels en wij mogen dat veranderen, jullie? Wij wel. Dus de zondag is iets Rooms-Katholieks. En dan zeggen ze, wij zijn de kerken van de reformatie. Waar kan ik er dan zien? Hier zijn de bewijsstukken. Ja. Ja. Er staat een heel bord. Als ik naar, uh, van, uh, van Auckland naar Tarang rijd, 2,5 uur. Dan heeft daar een of andere boer in zijn weiland een heel groot uh, bord gezet. Als u mij vanuit de schrift kunt bewijzen dat de zondag nu de wekelijkse Sabbat heeft veranderd. Dan krijg je 10 miljoen dollar. Nou staat er al jaren. Als ik dominee was en ik kon dat bewijzen, ging je er gelijk heen. Ja toch? Maar het valt niet te bewijzen. Maar toch doen ze het. Want ze hebben oren om niet te horen en ogen om niet te zien. En in, en in de openbaringbrief staat dat aan het einde der dagen duizenden van duizenden zullen er omkopen, omkomen. En ze zullen het zien. Maar ze bekeren ze niet. Dat was een tsunami, dat is een act, act van, van God. Een tsunami. Er gingen er even 3000, 8000, 10.000 dood. Oh, dat heeft niks met de mind te maken. God die heeft dat gedaan. We gaan gewoon verder. Ja toch? Zoals in de dagen van Noach. We eten en we drinken. leven de lol. Ajax, Feyenoord, jongens. Geef ons brood en spelen. Ja. En voor de rest zijn we niet thuis. Yeshua is gestorven voor zijn bruid. ...welke over, eh, overgeleverd is om onze Torah-overtredingen te betalen... ...en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Yeshua heeft betaald voor uw overtredingen van de Torah, Romans 4, vers 25. Wie is dan de bruid? Wie is dan de bruid? En alleen maar Israël. Twaalf stammen met die zich ingelijfd hebben... Als olijven. Uit de volken. Maar de verzoening en de verlossing. Yom Kippur is in Israël. Ja. Niet in Duitsland of in Engeland. Ja? Ik zal u Israël. Ondertrouwen in eeuwigheid. Ja wat doen we dan? Want de heer Vruchtenbouw. Dat is een Messias beleid in Jood. Die zegt. Dat Juda. Die trouwt met Yahweh en de kerk die trouwt met Yeshua. Een prachtig verhaal, maar ik kan het nergens vinden in de Bijbel. Eerlijk kan het u laten zien. U kunt een boek kopen. En Dat heet um, In de voetstappen van de Messias. In de footsteps of Messiah. De bruid, uit haar liefde tot Abba Yahweh en in Yeshua. Heeft u Yahweh lief? Hoe weet u dat? Hoe weet u dat u Yahweh lief heeft? Indien gij mijn lief heeft, zo bewaart gij mijn geboden. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Dus als u dat niet doet, dan wordt je uit zijn liefde gezet. Toch? Staat allemaal in de Britten Ja, Allemaal uit het Nieuwe Testament. Dat heb, heb ik expres gedaan. Want als ik dat niet doe, dan zeggen ze, ja, je staat alles uit het oude, het oude testament te vertellen. Dat, is, dat hoeven we niet. Ja, nou, hier zaten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboten onderhouden. Hier hebben we de Brit Gadashah met twee getuigen en de tenag. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob. Dat is een volle huis. En er werd gesteld in... Israël, die hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken opdat de navolgende geslacht, even in gedachten houden, die wetten zou, die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen. En dat zij hun hoop op Elohim zouden stellen en Elohim daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaard. Dat is het hele haaier Daarom houden we ook Pesach. En dan zegt Paulus, je moet niet vergeten dat al onze vaderen door deze zee gegaan zijn. Hoe kent dat nou? Paulus' vader was er nog ineens. Maar Paulus' vader moet wel iedere Pascha, Pascha vieren. En dan moet hij zijn kinderen vertellen of dat hij daar wel was. U zult uw kinderen vertellen dat ik u uitgeleid heb uit Egypte. Nou, hij was er niet. Maar, was er niet. maar zo was het wel. Dan nemen we dat... dat uh, na navolgende geslacht, dat is acharon, laatste geslacht. Dat is niet het volgende geslacht, maar dat het laatste geslacht, daarom zegt Paulus, wees daar niet ontwetend van nou, want het laatste geslacht, dat moet weten, dat Israël, die het eerste, de eerste uitkomt, dat die allemaal moeilijk gedaan hebben daar, dat je dat niet doet, want anders word je ook door slangen gebeten en dan gaat het niet goed. En luisteren naar de leiderschap. En niet zeggen van Mozes, uh, wie denk je wat ik je ben? Nee. Waar kennen dat ook. Want ik wil nu als Mrs. Mozes de baas zijn. Nou, dat, dat, dat horen we vandaag overal in die. De, de mannen hebben het over het algemeen wel af laten weten. Dat ben ik het niet eens. Zeer zeker. Waar zijn de mannen? Die weten alles al. Dus die hoeven niet meer te komen. Ja, ze hebben het wel af te weten. Ja, 6000 euro per maand. Ik zeg tegen Kees: ik doe het er voor vijf. Ja, toch? Vier ook nog. Hoeven ze me nog ineens een huis te krijgen even, Dat doe ik zelf wel de huur betalen. Maar ik krijg je geen baantje hoor? Vergeet, ik weet het zeker. Deze woorden zijn voor de laatste generatie: dat de laatste generatie mag weten de Torah, de levenswijze van Yahweh, dat ze zijn naam weer herkennen zodat hij ze uit kan leiden. Als onze vaders dat niet overgedragen had, dan hadden we het niet geweten. Dan hadden we omgekomen in Egypte. Toch? Dus daarom is het belangrijk dat wij onze kinderen dit altijd hadden moeten voorhouden. En we hadden helemaal niet aan het avondmaal moeten gaan. We hadden peesdag moeten vieren. Dat staat in de Torah. Toch? Ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijn. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwingen voor ons. Op de welke de einde der eeuw gekomen zijn. Dat was duidelijke taal. Als wij denken dat we in het laatste eeuw, in de laatste tijd wonen. Dat het gaat gebeuren. Dan was die eerste uittocht voor ons ons voorbeeld. Hebreeën 10, vers 26. Meneer, heeft u de stoelriem vast? Heeft u de stoelriem vast? Want zo wij willens zonder. Nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een verschrikkelijke verwachting des oordeels. Een hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet niet gedaan. Ziet, ziet. Als hij dat er niet doet. die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel zwaarder de straf meent gij, zal hij waardig geacht hebben, die de zoon van Elohim vertreden heeft. En het bloed van het verbond onrein geacht. Want hij heeft het bloed van het verbond. Waardoor hij apart gezet heeft en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Heeft u wel eens gehoord over de zonde die onvergeefbaar is tegen de ruwach? Hier heeft u het. Want het is de ruwach die u naar alle waarheid leidt. En als u dan de waarheid gedacht zegt, dan zondigt u tegen die ruwach en er is er geen vergeving meer. Dat is de zonde tegen de ruwach. Hier heeft u. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt Yahweh. En daarom, Jawe zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende Elohim. Wat doen we nu met de alverzoening? verzoening? Huh? Afwijzen vader zegt, uh, hoor je nou nog wel eens vragen over de overzoening? Ik zeg, ben, ben je er nog mee bezig, pa? Nou, ja, het is moeilijk, een moeilijke materie en dit en dat. Ik ben al 87 en moet dat nou en zou ik nou? Ik zeg, hoeveel heeft u Joshua lief? Als je hem echt, echt lief hebt, dan laat je er gewoon die handboterhammetjes staan. Nou, ja, dat is niet zo moeilijk. Ga je kaas is toch ook, heerlijk? Allemaal excuses. Want u bent uw broeders hoeder. Als ook de rechtvaardig, dat zijn de ja, zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en onrecht doet en ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven, opdat gij hem niet gewaarschuwd heeft. Zo zal hij in zijn zonde sterven. En zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, nou komen we natuurlijk in de problemen te zitten met dokter Charles Stanley. Die hier iedere zondag voor de televisie aan het preken is. En zegt dat je nooit, nooit de verlossing kan verliezen. Volgens dit wel. Als, hij, als u niet in de gerechtigheid van Abba Yahweh blijft. En zijn Torah is gerechtigheid. En dat afzet. Die hij gedaan heeft. Zullen niet gedacht worden. Dus alles wat hij van tevoren goed gedaan zou hebben, als hij daarvan afstaf, is afgedaan. We zouden zeggen, je kunt niet, you can't bank last month's profit. Die zijn al gebankt. Gebankt, hè? De winst van, van drie maanden geleden kunnen we niet overnieuw in de bank doen van deze maand. Ik ken niet, die is weg. Zo is dat ook hier. Toch als gij de rechtvaardige waarschuwt, omdat de rechtvaardigen niet zondigen. Of de Torah overtreden. En hij het niet zondigt. Hij zal zeker leven. Omdat hij gewaarschuwd is. En gij hebt uw ziel bevrijd. Dus. als was iemand die vroeg. Ja wat. Kan ik nou ook bidden voor de profeten. Ik heb dat al verteld. U bent de profeet. U moet naar uw vader. En naar uw moeder. En naar uw broers. En naar uw zussen. En daar moet u. Profiteren. Zo zegt Jahwe. Het koninkrijk van Yeshua staat voor de deur. Bekeert u, want als u dat niet doet, hier zijn de bewijsstukken. Maar doet u het wel, dan is uw ziel bevrijd. Dus met andere woorden, u wordt aansprakelijk gesteld voor uw medemensen. Dus dan moeten we natuurlijk wel even gaan denken van, ja, hoe gaan we nu verder? Hè? Gaan we drie maal in een jaar naar Oostenrijk op vakantie en spenderen daar 5000 euro of zo. met die 5000 euro proberen met z'n allen nog uh, de wijsheid van ja te bekend te maken hier in Sodom en Gomorra. Want u heeft een verantwoordelijkheid. Hagia, de profeet, die zegt. Het huis van Yahweh ligt in verval. Eén grote pijnhoofd. Ja, zegt Israël, maar we hebben nog geen tijd. Oh, zegt Yahweh, jullie zitten in je prachtige mooie woningen. En ik heb niks. Gaat u meebouwen aan het huis van Abba Yahweh? Als bouwstenen? Wat bent u? Dan moet u er ook alles voor over hebben. En alles daar insteken. Omdat met elkaar... Een succes te maken, niet voor ons. We bouwen ons koninkrijk niet. Hij bouwt, bouwt het koninkrijk. Laatst dat wij voor niks zouden werken. Dus u moet dan ook die verantwoording op u nemen. En niet meer aankomen, schouwen, ja maar Paulus zegt. Dat is helemaal niet waar. Dat hebben ze Paulus allemaal in zijn schoenen geschoten. En u moet dat ook van nu af aan gaan bestuderen. Er zijn nog meer teksten, er zijn... Er zijn er best nog drie of vier die nu naar. Ja, maar Paulus. Nee, hetzelfde principe moet u dan aannemen. Niet de tekst eruit lichten. Maar u moet dan bij Romeinen uh, 6 vers 1 beginnen. In Romeinen 6 vers 14 zegt Paulus. Wij zijn alleen maar onder de wet. En niet onder de genade. Maar in Romeinen 6 vers 1. Ik moet het altijd eerst in het Engels even opzoeken. Dan weet ik precies waar ik wezen moet. In Romeinen 6 vers 1, daar staat heel duidelijk, nu weet u wat zonde is, vanuit het Nieuwe Testament, u voorgegeven. Niet vanuit de Torah, nee, vanuit het Nieuwe Testament. Romeinen 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, of dat de genade meerder wordt? Dus kan hij in het veertiende vers... Nou, ik bedoel wat u zegt, wat hij bedoelt. Omdat u alleen maar dat vers eruit ligt. dat mag niet. U moet, u moet de hele kansel van Abba Yahweh laten zien. Niet zomaar iets eruit pikken. Want ja, dat komt maar uit. Want dan hoef ik het eigenlijk niet te laten besnijden, Want ik kan wel eens zeer doen. Nou, dat doe helemaal niet zeer doen. En zo maken we allemaal excuses. van. dan hoef ik het niet te doen. Want Paulus zegt... Paulus zegt helemaal niks. Paulus was een getrouwe, Messias beleidende Nazarener. Die zijn, die zijn meester als apostel 100% diende. En alles wat hij van die meester geleerd had, dat ging hij getuigen door de wereld heen. Want hij moest naar zijn broeders naar het vlees. Volkeren, koningen, beide kinderen Israëls. Want daar moest hij heen van zijn meester. Want hij zei, als hij daar niet heen gaat, dat moet, want je moet ze opwekken. Want ze moeten allemaal terug... Naar, naar het land. En als ze daar binnenkomen. Zegt de, zeggen de apostelen. Dan moeten ze er eigenlijk onderhouden van dit, dat, zo en zo. En dan allemaal terug naar Mozes. Want die wordt iedere Sabbat in de synagoge geleerd. Dan leren we ze van. En we gaan pas met, beginnen, we met de besnijdenis. Daar beginnen we niet mee. Daar eindigen we mee. In het, in het uh, orthodoxe Die andere aan. Wij komen ze met de besnijdenis aan jou. Als je dat niet doet, hoor je er niet bij. Nee, dat doen we in het Nazarene is er dan niet. Eerst maar naar Mozes. Eerst maar de sabbat gaan onderhalen. Dan maar de festivals, de feesten. Dan maar de spijswet. Dan maar de reinigings, hè? dat we schoon zijn voor jou, Ja. Dan gaan de mensen het zien en dan: ja, maar je werkt wel aan het hart. Want als het hart oprecht is, dan kan hij erop schrijven. Maar als u een stenen hart blijft houden. Sorry. Bent u geen verbondskind. Weet je waarom niet? Omdat dat staat in Jeremia 31 vers 31 en Hebreeën 8 vers 8. Daar staat dat het zijn en het teken van de kinderen van het nieuwe verbond is. Dat ze een nieuw hart gekregen hebben. Waar Abba Jawa op schrijven. Dat is het teken en het zegel. Dus. De Torah was altijd een tekenende, altijd maar hij moet overnieuw weer op ons hart geschreven staan, want wij hebben allemaal stenen harten gehad. En dan zegt de Ezekiel in Ezekiel: 34 en er komt een tijd dat ik u uit de land zal, uit, uit de wereld zal nemen en ik zal u verschonen en ik zal dit en ik zal dat en ik zal u een nieuw hart geven. Het is een probleem met ons hart, dat is ons probleem, maar willen we die? Zijn wijs, moet dat nou? Ja, van ja, weet je wel. Als u terug wil naar hem, ja dat moet. Hoeft het niet. Je mag kiezen. Wilt u in Egypte blijven, dan mag. Ik ga naar Goshen. Daar was geen duisternis. Daar was geen hagel. Er ging geen mens dood. Alles was daar, Het licht branden daar, geen probleem. Maar in Egypte kwamen ze om. En de keuze is aan u. Ik zet voor u vandaag. Een Torah. De wet... Torah en u mag kiezen. Zegeningen of straf. Zegt u gebruik je verstand en kies wijs, want de Torah is leven. Leer mij naar uw wil, naar uw Torah te handelen. Ik zal dan in uw waarheid, in uw Torah wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Yahweh, niet de Heer, Yahweh is mijn Elohim. Ik zal u lopen. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal u, naam, Yahweh en majesteit, eren tot in eeuwigheid. Halleluja.